NL. Beeld je eens in. Festivals in Overijssel. Geniet ook dit jaar een dag, weekend of week. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Dit is Radio 1. 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op het Tagierplein in Cairo heerst nog altijd chaos. De regering gaf vanavond bevel aan iedereen het plein te verlaten... maar dat werd niet opgevolgd. Er wordt nog steeds gevochten, er worden Molotovcocktails gegooid... en er is automatisch geweervuur te horen. Het Tagierplein was vandaag het toneel van een urenlange veldslag. Volgens officiële cijfers zijn er drie doden gevallen... en 600 mensen zijn gewond geraakt. Vicepresident Sulaiman heeft vanavond nogmaals... een dringende oproep aan de betogers gedaan om naar huis te gaan. Hij zei dat het regime hun boodschap begrepen heeft... De gesprekken met de oppositie kunnen alleen beginnen als de protesten ophouden, zei hij. Oppositieleider El Baradei heeft het leger gevraagd de demonstranten... tegen de aanvallen van Mubarak-aanhangers te beschermen. Het leger grijpt niet in. Het regime ontkent dat het achter de gewelddadigheden zit... maar volgens de Britse premier Cameron lijkt het daar wel op. Premier Rutte hoopt dat het regime Mubarak nu snel werk maakt van de beloofde hervormingen. President Obama lijkt steeds meer afstand te nemen van Mubarak... Hij deed een oproep tot een onmiddellijke machtsoverdracht. Obama's woordvoerder voor de Gibbs zei dat als blijkt dat het regime de hand heeft in het geweld dat onmiddellijk moet stoppen. De klagende partijen in het proces tegen Geert Wilders willen dat het nieuwe proces wordt uitgesteld. Het proces zou maandag met nieuwe rechters beginnen. Maar advocaat Ties Prakken is naar het hof gestapt omdat ze ontevreden is over het OM. De OM vroeg in de eerste versie van het proces om vrijspraak. Maar volgens Prakken was dat in strijd met de opdracht van het hof. Dat had opdracht gegeven tot vervolging van Wilders over te gaan. Brakken vraagt het Hof om het OM een nieuwe aanwijzing te geven. Ook Wilders-advocaat Moskovits vindt dat het proces pas kan beginnen als duidelijk is wat het Hof met de eis doet. Op de Rijn bij de Lorelei zijn nu ook lange schepen langs de gezonken tanker met zwavelzuur gevaren. Vanochtend werd de vaartstroom afwaarts hervat omdat er geen explosiegevaar meer is. Als eerste mochten een paar kleine schepen er langs. Daarna mochten ook schepen tot 110 meter passeren. De scheepvaart ligt nu weer stil. Bij daglicht wordt die hervat. Schippers krijgen stuk voor stuk een oproep om te gaan varen. Er liggen meer dan 400 schippers te wachten, onder wie veel Nederlanders. Voorlopig wordt alleen stroomafwaarts gevaren. In de Australische staat Queensland wordt de balans opgemaakt naar de orkaan Yashi. Bomen zijn ontworteld en daken van gebouwen geblazen, maar er zijn geen slachtoffers gemeld. Wel zitten 170.000 huishoudens zonder stroom. De orkaan bereikt de windsnelheden tot 300 km per uur. Jasje is nu afgezwakt tot een orkaan van de derde categorie. Het gevaar is nog niet geweken. De orkaan wordt gevolgd door zware regenval en verraderlijke windstoten. In Oeganda heeft iemand de moord bekend op homorechtenactivist David Kato. De man werd vanmiddag gearresteerd toen hij naar zijn vriendin ging. Volgens de politie heeft hij gezegd dat hij een persoonlijk geschil met Kato had. De moord zou ook niets te maken hebben met het homo-activisme van Kato. De verdachte woonde bij hem in huis. Kato had hem met een borgsom uit de gevangenis gekregen... waar hij vast zat voor diefstal. De homo-activist werd vorige week in zijn huis doodgeslagen met een hamer. Een lokale krant had opgeroepen hem en andere bekende homo's in Oeganda te doden. De politie heeft vanavond op de A7 bij Hoorn een spookrijder opgepakt... De man van 27 was in zijn woonplaats herugolwaard doorgereden... nadat hij een meisje van haar scooter had gereden. Het meisje van 17 werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft haar been gebroken. Op de A7 kwam een vrouw door toedoen van de spookrijder in de vangrail terecht. Zij raakte niet gewond. De politie sloot de snelweg bij Hoorn af en kon de man even later tot stoppen dwingen. Waarschijnlijk had hij drugs gebruikt. In de Belgische kabinetsformatie heeft de koning de Waalse liberaal Didier Reinders benoemd als nieuwe verkenner. Hij moet de komende twee weken onderzoeken of er een staatshervorming mogelijk is. Op 16 februari moet hij de koning verslag uitbrengen. Het is voor het eerst dat een liberaal het voortouw krijgt. De formatie duurt al sinds 13 juli. Een gepensioneerde Brit blijkt een zeldzame fase in zijn bezit te hebben. Uit de tijd van de Chinese Ming-dynastie... De vaas is zo'n 600 jaar oud en punt gaaf. De man kwam met de vaas in een kartonnen doosje bij een veilinghuis... waar de experts hun ogen niet konden geloven. In mei wordt de vaas geveild. Hij levert na verwachting een miljoen op. Het weer, geleidelijk meer regen, vannacht enkele graden boven nul. Morgenochtend geleidelijk weer droog, het wordt dan 7 graden. In de middag, hier en daar zon. Dit was het NOS Journaal. Morgen is de Coffee Max taart getooid met kaarsjes, want Koos Albers die komt en uh, hij is jarig. Jeroen Snel vertelt ons over het laatste royalty nieuws en Erwin van Lambaard heeft het over succes. Ik hoop dat u er morgen bij bent. Na het journaal van 10 uur, Nederland 1, Coffee Max. Graag tot dan. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen. Wist u dat u tot 1 april de tijd heeft om te zorgen voor belastingvoordeel over 2010?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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Clary Polak. Goedenavond. Vandaag werd bekend dat per 1 maart een begin wordt gemaakt... met de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur. De afsluitdijk heeft de primeur. Bijzonder toch wel, zo'n rechtse hobby om zoveel mogelijk links te rijden...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 Trying to remember what happened the night before oh, You are you really that sure that I'm the prince who trying to remember you lying on the floor trying to remember what happened Vanavond live muziek van de Belgische band Hoover Volk, die we nog twee maal zullen horen vanavond. En dit was The Night Before. Welkom bij het Oog op woensdag. Het is gedaan met de vredelievende betogingen... tegen het bewind van de Egyptische president Mubarak. Schrijfster Arita Bayens en correspondent Sander van Horen over de gewelddadigheden van vandaag... en over de kans dat dit nog goed afloopt. De protocollen van de wijze van Zion dat zijn antisemitische geschriften... die al ruim een eeuw te pas en te onpas opduiken. Het zijn verzinsels, maar er zijn mensen die erin geloven. Tot ergernis van de SGP die ze nu wil voorzien van een waarschuwing... Morgen gaat de film Black Swan in première over de teleurgang van een prima ballerina. voor wie haar hoofdrol in het Zwanenmeer. een afgrond opent vol angst, hysterie en obsessie. Ik praat er onder meer over met Alexandra Radius. En om 5.12 uur praat ik met Ben de Graaf over de komende vriendschappelijke ontmoeting. tussen het Nederlands elftal en Bayern München. Een wedstrijd na de affaire Robben. Dat wordt iets, trouwens maar de vraag gezien de monsteroverwinning van Bayern van 8-0 in de tijd op Ajax bij het afscheid van Johan Cruijff. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 2 februari. Met verbazing kijkt de wereld toe. Acht dagen lang was het protest vreedzaam, maar vandaag veranderde het Tagrierplein in een Cairo in een slagveld. Het was een gevecht tussen burgers, want geen soldaat die ingreep. Op het Plein van de Vrijheid in Cairo zijn gevechten uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak. Ik zie mensen op horseback met clubs, mensen op camelback, mensen op chariots die nu in de crowd I Ik zou zeggen het about 50 of 60 horses. En het zijn voornamelijk mensen die lijken betaald te worden, de allerarmste kinderen van een jaar of twaalf. En die ook redelijk agressief zijn, die bijvoorbeeld niet gefilmd willen worden. Ja, We stonden ook mensen tegen onze ramen aan te peuken. Mijn camera was bespuugt door een vrouw. Er werden de bekende nekgebaren gemaakt, alsof onze keel zou worden doorgesneden. These are despicable scenes that we're seeing, and they should not be repeated. They underline the need for political reform, and frankly for that political reform to be accelerated and to happen quickly. We staan nu aan de rand van het plein met een rij ambulances voor ons. Voor die ambulances staan de reige mensen... ...die vooral hoofdbonden lijken te hebben en verbonden willen worden. Ik denk ook wel dat het een wraak is van Mubarak dat hij echt uh, mensen te grazen wil nemen. Van, uh, jullie willen niet naar mij luisteren? Kijk eens wat ik kan doen. Ik was vanmiddag ook in een wijk en daar zag ik op een gegeven moment... ...een, een buslading vol pro-Mubarak uh, mensen naar het plein uh, gebracht worden. Uh, any attack against the peaceful demonstrators is unacceptable and I strongly uh, condemn it. Niemand die nog kan zeggen wie de veldslag heeft gewonnen. Er heerst op dit moment een gespannen rust in Cairo. Als er nog steeds spraak, al is er nog steeds sprake van schermutselingen op het Tahrirplein. Terwijl aan de ene kant van de aardbol de storm even ging liggen, ging cycloon Yasi aan de andere kant aan land. Noord-Australië kreeg de volle laag. Nooit eerder waren er zulke hoge golven voor de kust van Queensland. De uh, monitor recorded een maximum wave height at Point Cleveland off Townsville of 6 ,6 De bevolking is massaal geëvacueerd. De angst is groot. Ook Journalisten leken er niet helemaal gerust op op de nationale zender ABC. Geen beelden van verslaggevers die heroïsche gevechten leverden met de wind. Nee, toen de storm een beetje aanwakkerde, koos deze verslaggever meteen het hazenpad. we safe, we Let's go inside. Dat was nieuws vandaag op Radio NTv. De krant vanmorgen werd gelezen door Freddy van de Volkskrant sprak met de Egyptisch-Zwitserse filosoof Tariq Ramadan. Zijn grootvader stichtte de moslimbroederschap. De opstand is volgens hem niet religieus, maar een informeel, spontaan volksprotest. Ramadan is ervan overtuigd dat Mubarak september niet haalt en spoedig zal vertrekken. En hij voorspelt dat dat een uitstraling zal hebben naar de andere landen in de regio als Mubarak opstapt. Islam en democratie kunnen wel degelijk samengaan, zegt hij. Dat zie je in Turkije. De Telegraaf schrijft dat de politie soms bewust mensen laat lopen... omdat agenten weten dat een aanhouding hun uren administratie oplevert. Dat zegt korpschefs Jan Stiekvoort van Hollands Midden in het Weekblad Panorama. Iemand met alcohol op achter het stuur kost zomaar vier uur papierwerk. Dan denk je als politieman wel twee keer na voordat je iemand aanhoudt, zegt de hoofdcommissaris. En hij zegt, ik weet dat dit gebeurt. Morgen is er kameroverleg over eerwraak. Maar er is volgens betrokken instanties geen geld meer voor voorlichting en daarmee preventie. Dat is een gevolg van bezuinigingen, schrijft Trouw. En de organisaties zijn bang dat alle opgebouwde kennis en kunde nu weer verloren gaat. En dat de samenwerking tussen scholen, gemeenten en migrantenorganisaties zal verwateren. De SP heeft minister van Immigratie en Asiel Gert Leers om opheldering gevraagd... over een achteruitgang in de positie van asielzoekers in Nederland... Het is volgens het Nederlands Dagblad nadat de Raad van Kerken bij een bezoek aan het vertrekcentrum in Ter Apel een ernstige verslechtering constateerde in vergelijking met 15 jaar geleden. Vluchtelingenorganisaties zijn ook bezorgd over het voornemen van leers om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Ze zijn bang dat asielzoekers dan in de drugs- en mensenhandel terechtkomen. Onder meer de pers meldt dat de nieuwe maatschappij vanaf de zomer op werkdagen driemaal daags wil gaan vliegen van Maastricht naar Schiphol en tweemaal daags naar München en Londen. Met een enkeltje van 30 euro is de passagier, de passagier dan in 40 minuten op Schiphol. Dat duurt met de trein 2,5 uur. Parkeerplaatsen zijn big business. Vraagprijzen rond de 100.000 euro zijn heel normaal in de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Metro schrijft dat steeds meer particulieren hun parkeerplaats verkopen of verhuren. En ook zijn er al online parkeermakelaars. En in Groningen heeft GroenLinks in het gemeentelijk overleg vragen gesteld over verharde tuinen. Dat zijn tuinen die helemaal zijn betegeld. Het eventuele groen staat alleen nog maar in bakken. Dat is een probleem, schrijft Trouw, omdat het regenwater dan niet in de grond kan zakken en voor overlast zorgt. GroenLang GroenLinks wil dat de gemeente zijn best gaat doen om tuinen groen te houden. De wooncorporaties zeggen desgevraagd dat de tuin de verantwoordelijkheid van huurders blijft. In Zuid-Afrika is ophef ontstaan over een plan van oliemaatschappij Shell... om met een omstreden methode gas te gaan winnen in de Karoo, een halve woestijn. Een van de leiders van het verzet is prinses Irene, de zus van koningin Beatrix... is eigenaar van een natuurreservaat in de Karoo. De telegraaf noemt het verzet van prinses Irene tegen het plan van Shell des te opmerkelijker, omdat het Koninklijk Huis volgens hardnekkige geruchten aandeelhouder is van het olieconcern. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En wij gaan luisteren naar het tweede live optreden van de Belgische band Hooverphonic, Mad About You. Vanik, de Belgische band Hoevervallek die straks nog een keer terugkomt. En dan ga ik ook praten met een van de oprichters. Tot zo. In Egypte is het ongemeen spannend. Vanmiddag raakten voor- en tegenstanders van het regime met elkaar slaags, toen enkele honderden aanhangers van de regering en agenten in Burger... het Tahrirplein bestormden en de demonstranten aanvielen. Tegen de avond leek het wat rustiger te worden. En we gaan eens kijken of dat nog steeds het geval is. Correspondent Sander van Hoorn heeft het allemaal de hele dag gezien. Sander, hoe is het nu op dat plein? Hmm, aan de kant waar ik zit in het hotel is het wat rustiger nu. Um, ik zie uh, het midden van het plein waar dezelfde hoeveelheid demonstranten zit... die er eigenlijk elke dag is geweest. Vuurtjes worden aangestoken. Um, de toegangsweg waar ik op uitkijk, waar het de hele avond onrustig is geweest... Die is nu ook weer rustig. En ik weet van beelden van de televisiezenders... dat precies aan de andere kant van het plein... daar heb je het Egyptische Nationaal Museum. dus het museum met al die schatten erin. Mm -hmm. En daar is het op dit moment juist weer onrustig. Daar zie je dat die twee partijen nog altijd tegenover elkaar staan. Uh, gescheiden door een stuk open weg. En daar staan wat brandende auto's. Worden ook de hele tijd uh, molotov-cocktails heen en weer gegooid. En het meest verontrustende is eigenlijk wel... Dat er ook in de tuin van het Nationaal Museum mensen tegenover elkaar staan. Dat ook daar met molotov-cocktails gegooid wordt. En dat daar dus de angst heel groot is dat dat op een gegeven moment euh, zich uitstrekt tot in het museum. Met alle gevolgen van die voor de dingen die daar opgeslagen euh, liggen. Ja, maar wat betekent dus dat die tegendemonstranten, zal ik ze maar even noemen, euh, aan één kant van het plein nu zich verzameld hebben. Heb je het idee dat ze daar echt een verzamelpunt hebben, dat ze, dat ze georganiseerd zijn? daar een specifiek verzamelpunt hebben, dat weet ik niet dat ze georganiseerd zijn. Dat lijkt me buitengewoon aannemelijk. Als je ziet hoe vandaag, we zijn de stad ingereden op een gegeven moment voor een ander verhaal. En zagen steeds meer op allerlei plekken pro-Mubarak aanhangers in auto's later bleken die op weg te gaan naar het uh, Tahrir. En, en uh, de timing uh, daarvan, en als je bedenkt dat dit gewoon nog altijd een militaire dictatuur is... dus de timing daarvan is relevant. Dat betekent dus dat de machthebbers daarvan geweten hebben... als het al niet zo is dat ze het gewoon georganiseerd hebben. En ook daar zijn natuurlijk aanwijzingen voor. Ja. Maar wat, wat verwacht je dat er gaat gebeuren vannacht nog en misschien morgen? Volstrekt onduidelijk. Duidelijk is alleen dat uh, het niet afgelopen is. Kijk, dat Tahrirplein dat is zo prominent, dat is zo symbolisch. Uh, de demonstranten, de, de anti-Mubarak demonstranten, die hebben dat gebombardeerd tot symbool van de revolutie. Het uh, symbool haast van het afzetten van Mubarak. Als hij inderdaad was afgetreden, dan zou het voor uh, eeuwig een, een, een symbolische plek in de uh, Egyptische geschiedenis zijn geworden. Dat soort uh, bespiegelingen hoorde je de afgelopen dagen, de dagen waarin er nog een soort roes was. Nou ja, dat is natuurlijk niet onopgemerkt uh, voorbij gegaan aan de regering Mubarak. En dus is die regering er alles aan gelegen om dat plein te heroveren. En dat zie je dus ook, dat uh, die, die, die pro-Mubarak aanhangers daar elke keer weer zo'n ...vlaag, zo'n charge op uitoefenen... ...om te proberen het plein te bereiken. En soms lijkt dat ook te lukken. Hè? Vandaag uh, de, de, de beelden, die hebben jullie waarschijnlijk gezien... Ja. ...dat er met kamelen en paarden... Ja. Uh, werd het plein bestormd En op een gegeven moment leek het ook alsof... ...die uh, anti-Boubarak demonstranten... ...zo overrompeld waren... ...dat het blijk, uh, bijna leek te lukken. Maar goed, op een of andere manier hebben ze zich dus hervonden... ...en uh, hebben dus weer bezit genomen... ...van het plein en de toegangswegen. En ja, dat is een situatie... Als het vannacht niet escaleert, dan zal het morgen weer escaleren. morgen niet escaleert, dan vrijdag. Want dat is de dag dat de demonstranten hebben uitgeroepen. Tot de grote dag waarop het vertrek van Mubarak een feit moet zijn. Ja, niet afgelopen. Dat is duidelijk. Ook aan de telefoon blijf even hangen nog, uh, Sander. Ook aan de telefoon schrijfster Rita Bajens. Zij is ook in uh, Cairo. Uh, mevrouw Bajens, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Wat hebt u vandaag allemaal meegemaakt in de stad? Was u ook op het plein? Ja, natuurlijk. Ik woon daar vlakbij. En um, ja, dat is toch wel heel bijzonder, hoor. Om na uh, zoveel jaar, als ik nu in de kom, Ik ben 25 jaar... en heel vaak heb ik me afgevraagd uh, hoe lang ik het dat hier nou, die onderdrukking... en dat je dan opeens zoveel duizenden mensen op dat plein ziet. En ook heel veel vrienden van mij kennen ze, dus ik ga elke dag uh, daarheen. En het was wel duidelijk dat het vandaag anders zou zijn dan de dagen daarvoor, en dat, ja, dat heb je natuurlijk wat meegemaakt en gezien, uh, dus het was uh, tamelijk heftig en ik zat daar middenin, ik ben op het eind van de middag uh, weggegaan daar, toen ik dacht, nou, als ik nog langer niet blijf, dan, dan gaat het waarschijnlijk niet lukken, maar uh, gelukkig zijn er een hele Egyptenaren wel gebleven en... Uh, ja. Ja, dat zijn heftige taferelen geworden. Ja, dat kan ik me voelen. Maar u zei, op een gegeven moment werd het duidelijk dat het anders zou zijn vandaag. Had u de indruk dat het al enige tijd uh, uh, broeide ook? Dat, dat, uh, verwacht u deze tegenaanval? Ja, want zeg maar, die eerste dagen, toen was ik niet in Cairo, maar toen het dinsdag begon... toen was het natuurlijk al heel erg vreselijk. Maar op, toen kwam ik vrijdag naar Cairo en toen ben ik uh, ja, steeds naar het plein gegaan. En toen werd het eigenlijk een beetje... Dus ik dacht, dat kan natuurlijk niet zo blijven dat mm. uh, dat maar blijkt aanstromen... en dat mensen gaan picknicken en kindertjes meenemen. En uh, snap je, dat is te ontspannen. En na de uh, speech van Mubarak uh, was duidelijk dat zoveel mensen... Intens kwaad waren. Uh, en daar moest natuurlijk een antwoord op komen. En dat was vandaag ook zo. Ja, ja. U, u, u, zei, u bent eigenlijk nog een tijdje door het land gereisd. Hè? U was niet meteen in Cairo. U bent op verschillende plekken uh -huh. geweest. Um, um, is daar eigenlijk ook, um, was daar ook zoveel aan de hand? Of uh, wordt het alleen maar op Cairo toegespitst? Nou ja, in Alexandrië en andere, en andere grote steden is. Uh, het een en ander aan de hand, maar um, in de oase waar ik uh, onlangs ben geweest... en ik heb vandaag ook nog met vrienden daar gebeld... is het heel erg rustig, omdat mensen daar... ja, ze hebben een stukje grond, uh, ze zijn ver van de straat... dus ze hebben eigenlijk niet zoveel te maken met het uh, regime. Ik weet wel dat mensen um, niet echt uh, aanhangers zijn van Mubarak, en dat komt meer omdat de politie zo enorm veel macht heeft hier... en echt uh, mensen... Uh, Intimideert, uh, corrupt is, geld uh, aftroggelt, uh, mensen in de gevangenis stopt, uh, terwijl de familieleden niet, niet weten waar ze zijn. Maar op zich is daar niets aan de hand, behalve dat ik hoorde dat in uh, een, een kleine oase dat daar kinderen opgetrommeld waren om met posters uh, voor Mubarak de straat op te gaan. Dat is natuurlijk gefilmd door de staatstelevisie staats en ook meteen weer uitgezonden. Um, maar in ja, die andere oase zijn ook allerlei promo-barak uh, demonstraties gepland, maar dat zijn dan zeg maar onderwijzers. Um de mensen die voor de straat werken, die dan de straat op gaan en dat ze anders hun baan misschien verliezen. Dus op zich zegt het niet zoveel, maar het is daar vrij rustig gebleven. En uh, mensen kunnen ook niet naar Cairo toe, want er gaan geen bussen. Dus je kunt wel de stad uit, maar je kunt niet naar de stad. Dus dat is ook vrij simpel. We uh, nou, proberen natuurlijk op alle mogelijke manieren uh, aanhangers uh, van, de uh, <lacht> van de demonstranten te weerhouden ook naar de stad te komen. Ja. En vanmiddag zag je ook op dat plein... dat, uh, dat hele plein werd afgesloten door uh, zeg maar de promobar mensen. Dus je kon er ook niet meer naartoe... als, uh, als je al mensen zou willen helpen op dat plein. Nee. Nou zei Sander daarnet... Het, het is voorlopig nog niet voorbij in elk geval... ondanks die tegenaanvallen nu in Cairo. Hebt u het idee, u kent het land heel goed... Uh, dat het de laatste dagen uh, onomkeerbaar is veranderd? Of... Zou het kunnen zijn dat Egypte toch nog terugvalt... tot het land dat het de afgelopen 30 jaar is geweest? Nee, nee, dat gaat nooit meer terug. Nee? Wat ik overal omheen om me heen hoor... ook van mensen die zich niet zo duidelijk uitspreken... maar niemand wil niet terug naar hoe het was. Wel willen we de veiligheid. Want alle buurten, zeg maar de politie... is op een gegeven moment door de autoriteiten teruggeroepen. Die moesten blijven om de chaos te bevorderen. Vervolgens zijn er heel veel... Uh, Banded actief geworden. Vaak zijn dat uh, politiemensen in burger. En dus hebben mensen in heel ja, in Cairo zich georganiseerd in burgerwachten, die dan s'nachts in dus de buurt allemaal uh, barrières opwerpen en niemand kan daar langs zonder gefouilleerd te worden of zonder uh, dat hun identiteitsbewijs wordt uh, ingekeken. En uh, je voelt. Mensen willen niet meer terug naar het oude Egypte. Mm -hmm. En bovendien zijn zoveel jongeren zo ongelooflijk trots dat ze eindelijk de moed hebben gevonden om met elkaar daar te protesteren. Ze willen gewoon niet meer terug in dat hok. Nee. Dus ik vrees dat het eerder erger wordt dan dat het beter wordt. Ja, ja. Nog even Sander. Ja, ja. Uh, jij, jij volgt die hele regio. Heb jij het idee dat de mensen in Egypte ook echt volgen wat er in andere landen gebeurt? Naar nou, Tunesië natuurlijk, waar het begonnen is. Maar ook in Jordanië en Syrië en Jemen? Mm, ja, de mensen in Egypte, weet je, uh, degenen die op het klein zitten natuurlijk niet, want die zijn met andere dingen bezig. De andere mensen die kijken gewoon natuurlijk naar de satellietzenders en die, uh, die weten dat. En het valt me wel op dat ze ook heel goed op de hoogte zijn van wat er uh, ...in Amerika en Europa gezegd wordt over de situatie hier. Maar kijk, dat het met Tunesië te maken heeft, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Maar dat er op dit moment even wat anders aan het hoofd van de mensen is, uh, dat, dat is ook duidelijk. Dus of ze nou op de voet volgen wat er in Jordanië en Jemen hm. gebeurt, dat weet ik niet. Okay. Goed, ik dank jullie allebei. Sander van Hoorn en Arita Bajens vanuit Cairo. Hier inmiddels aangeschoven is Alex Calier, medeoprichter van uh, uh, Hooverfolk... Want opgericht, op wanneer? Uh, in 1996 is onze eerste plaat uitgekomen. Eerste plaat in 1996. Ja, jullie muziek wordt wel... Uh... Ambient pop genoemd. Wat is dat eigenlijk? Ja, ik, ik, ik, noem, het, ik noem het. liever eigenlijk uh, soundtrack popmuziek. Het is eigenlijk popmuziek met heel veel uh, filminvloeden eigenlijk. Het is heel filmische muziek. En eigenlijk door onze carrière heen is dat eigenlijk altijd geëvolueerd. In het begin was het heel elektronisch, dus was het meer eigenlijk soundscape-achtig, David Lynch. En tegen het, uh, tegen de, uh, nu tegenwoordig is het eigenlijk heel meer, veel meer geïnspireerd door uh, orkestrale dingen, la John Barry en, en, en die dingen. Maar het is ja, altijd wel absoluut. film is altijd wel de rode draad geweest. Eigenlijk. Ja, en als je naar de CD luistert, dan klinkt de muziek echt heel anders dan in deze uh, akoestische vorm die we nu vandaag in de studio laten uh, horen. Jullie gebruiken dus wel nog steeds heel veel uh, elektronica. Um, is het eigenlijk onwennig om dan alleen maar met pianobegeleiding uh, uh, muziek te maken? Oh, ik, ik, ik vind het eigenlijk juist wel heel tof. Want ik, ik geloof ook dat een liedje dat je dat, een goed liedje... dat kan in, in heel veel verschillende versies overleven. Uh, er zijn, zijn genoeg voorbeelden van liedjes... die oorspronkelijk uh, uh, een, een, een, een letternummer was... en dat dan uiteindelijk ja. in een andere versie... Uh, Uiteindelijk nog een even grote hit is. Dus ik vind het eigenlijk wel heel tof. Eigenlijk. Als, als liedjeschrijver vind ik het heel fijn om, om mijn, mijn liedjes af en toe iets totaal anders te arrangeren. Ja. En, uh... ja, ik realiseer me trouwens dat ik de, de, de muzici nog helemaal niet heb voorbereid en voorgesteld. Uh, uh, Jan Roelkens, piano. En uh, Noemi Wolfs, zang. Die is er pas een paar maanden uh, bij. Ja, dat klopt. Um, een, een band die al sinds 96 bestaat, of 95. Ja. Um, um, verandert zij de sound heel erg, of... Uh... Ja, toch wel. En, en, en toch weer niet. Ik bedoel, er is langs de ene kant een, een, een heel typisch geluid. De, en dat is dat orkestrale, dat filmische. En dat heeft een heel sterke identiteit. Maar natuurlijk, haar stem is echt wel anders dan onze vorige is en, uh, en, en dat maakt toch dat, uh, dat, dat haar stem effectief wel weer een andere kleur aan onze muziek geeft. En toch wel daardoor een, een serieuze stempel erop. Dus het is eigenlijk wel wat, wat, wat een combinatie van onze eigen sound met haar stem... die weer een nieuw geluid vormt Oké, okay, nou daar gaan wij dan nog even naar kijken. Naar, uh, en luisteren vooral ook. Wij kunnen kijken, maar luisteraar luistert naar die stem. Noemi Wols en Jan Roelkens met het derde nummer van Hoeve vervan ik uh, Heartbroken. Since you've been gone You think I feel lonely Cry to miss all we had, but I'm sorry I ain't heartbroken, I pull out all the stops to regret all the fights we Sad to miss all we had, but I'm sorry I ain't heartbroken. I pulled out all the stops to regret all the fights we had, but. Really sad to miss all we had But I'm sorry Dank jullie wel. Er was eens een vergadering waarin Joodse leiders een complot beraamden om de macht in de wereld te grijpen. Dit sprookje heet de protocollen van de wijze van Sion. Het speelt zich af aan het eind van de 19e eeuw en het is een verzinsel. Het zijn antisemitische geschriften en ze zijn nog steeds in bepaalde boekwinkels en op internet verkrijgbaar. En de SGP die wil daar iets aan doen, niet zozeer verbieden, maar al wel een soort bijsluiter aan toevoegen ter waarschuwing. En ik ga eens praten over die uh, protocollen van Sion, van de wijzen van Sion met David Barnau van het NIOT. Goedenavond, meneer Barnau. Goedenavond. Vertelt u eens iets over die protoco protocollen. Waar zijn ze ontstaan? Nou, merkwaardig genoeg had het niets met Joden of antisemitisme te maken... maar zo'n 150 jaar geleden in Frankrijk... een uh, boek geschreven tegen keizer Napoleon III. Hey. Iets volstrekt anders. Yeah. Uh, nou, dat boek is uh, terechtgekomen in Rusland. En daar heeft uh, een deel van de geheime dienst hebben wat mensen zijn gaan schrijven. En die hebben in plaats van uh, uh, Napoleon hebben ze Joden ingevuld... en nog wat veranderingen aangebracht. En toen is daar een ja, waanzinnig boek uitgekomen. Dus dat is bewuste propaganda geweest in de bij, door de Russen eigenlijk? Door, door, door, onder het staristisch uh, ja. regime. Wat, er was flink veel antisemitisme in Rusland. Maar dat kon nog best aangewakkerd worden. En het knappen van... Uh, dit volstrekt verzonnen verhaal is... is dat het aansluit op wat mensen denken over Joden. Als er nou in het boek staat dat het alle Joden hebben... Uh, zes vingers in elke hand, ja, dan weet je meteen dat het niet waar is. Maar als er staat dat uh, de Joden de banken beheersen... dan zeggen we: ze, ja, daar zit toch wel wat in. Dus ze allemaal dit soort zaken in. Ja, maar niet alleen de banken beheersen. Ze uh, dus zouden dus ook inderdaad een, een soort van wereldwijde staatsgreep ja. uh, willen, willen plegen om de, de christelijke macht te vervangen door een Joodse heerschappij. Dat, ja. dat is het verhaal, hè? Dat ja. is het verhaal. En ja. Uh, als dan, in dit geval, dit speelt natuurlijk voor 1905... en als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, nou, dat is de schuld van de Joden. Uh, zoals alles wat slecht is, uh, ja antisemitisch. zien daar de schuld van de Joden in. Maar het merkwaardig is dat dit pamflet, dit boekje wat ja, echt van, vanaf heel snel al doorgestoken kaart bleek... dat het nog steeds uh, ja, rond, ronddraait. Ja, want hoe komt dat, dat die verhalen steeds weer opduiken als het ware? Nou, ik denk juist wat ik zeg vanwege de feit dat er dingen in zitten... die mensen dan uh, zeggen, ja, nee, dat klopt eigenlijk wel. In de pers, ja. En, en Hollywood, er zitten toch ook veel joden. Dus allemaal van die kleine stukjes... Uh, Kijk, ik geloof niet dat iemand er antisemitisch van wordt. Het is meer voor mensen die het al zijn. Ja, precies, die daar een bevestiging in vinden. Maar wat ja. voor functie hebben ze dan oh. Nou ja, dat, dat is dus de vraag. Je kan hoogstens... Uh, kijk, als je vrienden hebt die dat uh, op een nachtkastje hebben liggen, dan zou ik andere vrienden <laughs> nemen. Maar ja. in een functie zou ik niet weten. Nou ja, goed, je kan je ook voorstellen... dat ze bijvoorbeeld uh, als propagandamiddel tegen Israël nu worden gebruikt dat kan absoluut en dat is het het merkwaardig ja want uh, uh, zelfs in in Hamas gebruikt het uh, citeert er wel eens uit terwijl ze natuurlijk ja, ja. als ze even nadenken ook weten dat het onzin is maar ja. als je iets lang genoeg volhoudt... dan gaan mensen het ook wel geloven. Van als, alles slecht, als de joden het slecht in de wereld zijn... Ja, dan zal dit ook wel kloppen. Ja, maar ik begrijp dus ook dat uit uw woorden... dat ze uh, van Europa ook uh, inmiddels naar de Arabische landen zijn uh, ja. verhuisd... die verhalen en ja. daar ook worden, worden gebruikt. Ja, in, uh, in boekjes en uh, op internet ook. En kijk, het, is niet, het valt onder de conspiracy-theorieën. Hmm. En daar is het niet de enige van, maar dit is wel een van de meest succesvolle, zal ik maar zeggen. Ja. Nu, nu las ik dat uh, Umberto Eco nu ook uh, weer een boek het, het licht heeft toen zien... en uh, dat daarin deze uh, protocollen ook weer een rol spelen. Weet u daar iets van? Ik heb ook niet gelezen, maar ik, ik weet dat het, dat het gebruikt wordt. En dan zou je bijna kunnen zeggen, de cirkel is rond. Het is begonnen als een roman. En nu wordt het weer in een roman gebruikt. Ik kan ook bijna zeggen, dan, dan wordt het... Je zou hopen dat het onschadelijk gemaakt wordt als het in een roman gebruikt wordt. Ja, ja, ja. ja, ja, maar ja ik vrees tenzij, van niet. Tenzij <laughs> mensen er nog meer in gaan geloven omdat ik een om nee. Ja. <laughs> nee dat, dat, dat geloof ik Eko niet. Eco zegt maar... het ook. Ja, ja. Nee. ja nee. Ik, ik vrees... Nee, en ik vrees dat de mensen die er echt in geloven dat die eco niet lezen. Nee, maar goed, u zegt uh, onschadelijk gemaakt worden. Dan, dan, dan wijst de vraag, uh, zijn ze echt zo schadelijk eigenlijk? Ik... ik... Betwijfel dat sterk. Uh, dezelfde discussie speelt zich natuurlijk af rond uh, Mein Kampf van uh, Hitler. Ik geloof niet dat iemand antisemiet wordt door dat ellenlange ingewikkelde boek te lezen. Nee. Nou wil de SGP, want zo komen we er eigenlijk op, die wil nu een bijsluiter bij deze verhalen. Hoe ze zich dat precies voorstellen weet ik niet, maar in elk geval op internet en bij, bij de boeken. Waarin staat dat het geen wetenschappelijk verhaal is, maar dus een antisemitisch verzinsel. Wat vindt u van dat idee? Uh, als ik uh, een antisemiet was, zou ik denken... nou, de Joden hebben wel heel veel macht... dat ze dit ook nog lukt om in dat boek te zetten. Ik geloof absoluut niet dat het enige zin heeft. Nee. Kortom... Ga, ga, dan, ga dan naar de rechter en probeer het te verbieden. Maar niet met briefjes in boeken. Nee. Kortom, we zeggen het nu nog één keer. Het zijn verzinsels. En het blijven, en het blijven verzinsels. Het blijven verzinsels. Goed. Meneer Barnow, dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Dag. Deze overbekende klanken zijn afkomstig uit het Zwanemeer. Het is de muziek die Tchaikovsky schreef voor de gelijknamige balletvoorstelling. En dat draaien we met een reden, want morgen gaat de film Black Swan in première in de Nederlandse bioscopen. De verfilming van het verhaal achter de beroemde balletvoorstelling. Nou, hoe pakt dat uit? Daar ga ik over praten met prima ballerina Alexandra Radius. Inmiddels opgehouden met dansen overigens. En met Annette Embrechts, dans- en theatercriticus van de Volkskrant. Mevrouw Embrechts, um, kunt u allereerst even kort vertellen um, uh, wat het verhaal is van het Zwanemeer? Ja, het Zwanemeer is natuurlijk eigenlijk gebaseerd op een sprookje. Prins Siegfried wordt 21 en dan moet hij van zijn moeder toch maar zijn bruid gaan zoeken. Dan gaat hij s'nachts jagen en dan komt hij bij een meer en uh, daar ziet hij een prachtig meisje. En die is overdag een zwaan, want het is een betoverd meisje en dat is Odette. En Odette is betoverd door uh, de Van Roodbaard en die mag, ze mag alleen maar s'nachts nog een meisje zijn en overdag is ze een witte zwaan. En dan belooft hij haar trouw, want hij, zal met dat trouw, hij is helemaal verliefd. En dan komt hij terug in het kasteel en dan wordt er een groot bal georganiseerd... om allemaal potentiële bruiden naar het kasteel te halen. En dan komt die tovenaar van Roodbad naar het kasteel met zijn eigen dochter, Odie En die heeft hij dan eigenlijk betoverd, zodat ze precies uitziet als Odette... maar dan heeft ze een zwart verenkleed aan. Een zwarte zwaan. En, ze wachten ja. aan. en dan denkt Siegfried, hé, hey, daar is mijn grote liefde. En dan gaat hij met haar dansen en dan stelt hij ervoor aan de hofhouding... en dan zegt hij, kijk, dit wordt mijn bruid. En op dat moment verbreekt hij dus eigenlijk zijn trouwbelofte aan Odette. En dan, eh, dan beseft hij, dan komt hij tot inkeer. Want dan ziet hij een begin met een schim van... De witte zwanen, en dan denkt hij: Oh God, ik heb mijn belofte verbroken. Ja. En dan kun je allerlei verschillende einde's zijn er dan mogelijk hoor. Dan je, soms loopt het goed af, soms loopt het verkeerd af, dan pleegt hij zelfmoord of dan stort ze zich in het meer. En een andere versie is dan. Belanden ze inderdaad in het meer, maar dan verbreken ze daardoor de betovering. Dus dan komt het uiteindelijk wel goed. Ja. Maar die dubbelrol van die zwarte zwaan en die witte zwaan... dat is eigenlijk de core business van het zwanenmeer, Want dat moet gedanst worden door één danseres. Ja. En hoe is dat in de film terechtgekomen? Nou, in de film zoomt hij in op die, die black swan. Die, hij, hij heeft iemand voor ogen, een, een danseres... die wel prachtig de witte zwaan kan dansen. Want dan ben je dus maagdelijk, dan ben je eigenlijk onschuldig. Maar hij eist van haar ook dat ze dan natuurlijk die donkere kant kan laten zien. Want dat is die zwarte. Die, die zwarte zwaan is verderfelijk, is verleidelijk, is donker en duister. Van en fataal bovendien. Fatale, ja. En ja. deze danseres die moet dat dus in zich naar boven halen. En met dat ze die donkere kant gaat opzoeken, komen alle frustraties, al haar, haar uh, trauma's komen eigenlijk ook naar boven. En dat wordt langzaam één één uh, warboel van wanen en van het streven om die rol zo perfect mogelijk te gaan dansen en ook om die rol te krijgen. Het is bijna een psychologische thriller hè daardoor. Ja, het is een psychologische ja, licht erotisch. Absolu ja. ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. ja. ja inderdaad. Ja. Vond u het dan laat ik niet meteen vragen wat u ervan vond. Houdt u van balletfilms? Uh, ik vond Billy Elliot vond ik echt een fantastische balletfilm. Dat gaat over een jongen jongetje, die wel ja, ja, ja, balletdanser wil worden. Ja, dat ja, vond u ballet mooi. Dans. En vroeger de Rode Schoentjes, natuurlijk. Dat was toch ook uh, ja. een speciale film. Ja. Ja. Maar, maar uh, er zijn er niet zoveel natuurlijk. Nee, er zijn geen balletfilms. Nee. nee. Is het, is het uh, tricky een, een, van, een, een speelfilm over ballet? Ja, nou, het, het is moeilijk. Want je kan zien bijvoorbeeld bij uh, Nathalie dat uh, ze heeft een training gehad. Vroeger denk ik. Maar Natalie, is... Is, uh, Natalie... Natalie Portman, Portman die de hoofdrol ja, uh, die is danst en speelt. Een prachtige vrouw. Ze ja. actief, is fantastisch. Ja. Maar de dansen kan je zien dat ze wel gedanst heeft, maar dat, het, uh, dat ze niet uh, professioneel is. Dat kan je zien. Kan je Hoe hard zien. ze ook gewerkt heeft, hoorden ze die vijf, zes uur per dag. Maar kan uh, ik het ook zien? Ik bedoel, als niet-danseres? Als niet nou. <laughs> of vlieg ik erin? Uh, misschien vlieg ik erin. Ja. Maar ze hebben het heel goed getricheerd. want ze hebben de stuk oude focus met haar gedaan. Dat is zo'n andere danser. echt een professionele En Je ziet ook echt de lijnen heel mooi. Maar bij haar zie je dan dat de witte arm die heeft die vladderarm, die heeft ze wel geleerd, <laughs> maar ze laat er ook niet in zwart dansen, want dat kan ze ook helemaal niet nee, nee, nee, en ook nee. überhaupt. De, de versie is, hij, hij zegt dan dat hij een, een, een nieuwe versie maakt, maar het is een beetje een magere versie, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb de meest curieuze dingen gezien: voertees op linksom en pirouette en diagonaal linksom. Nou, dat bestaat echt niet. Dat Want dat is, is altijd rechtsom. Niet. Altijd ja, rechtsom. Ja, u zegt dat kan natuurlijk helemaal nee, dat, niet. Dat, dat kan maar niet. Maar de ik denk dat je niet. ballet moet hebben gedanst om natuurlijk dat dat, te vinden dat dat natuurlijk helemaal niet kan. Waarom kan dat niet? Het hoort niet. Het, hoort het, is, niet. het is visueel oh. heel idioot als een vrouw links draait. Dat is heel, heel <laughs> idioot. Oké, okay. maar goed, de, de, je zou er overheen uh, kunnen stappen. U hebt hem zelf gedanst in het Zwanemeer, wanneer veel. voor het eerst? Ik heb drie producties gedanst. Ja? En wanneer was dat voor het eerst? Voor het eerst was in 1973. Uh, Daar hebben we drie keer per week dansen, door de provincie in Holland heen, overal, met Nationaal yeah. Ballet. En ik heb voor Rudolf uh, Noeijefs een productie met hem in Wenen gedanst. Wow. Ja. En de laatste productie heb ik van Rudi van Dalts, de première, gedanst. Ja, nou, nou hadden we het over die dubbelrol, de witte ja. zwaan en de zwarte zwaan. Um, is dat ingewikkeld? Niet zozeer bedoel ik nu qua danspassen, want dat, dat zal wel gaan, maar qua karakters, want het zijn natuurlijk echt verschillende karakters. Ja, het zijn totaal verschillende karakters. Is dat ingewikkeld maar dat is omdat, om te ja? doen? Ja, tuurlijk, dat is heerlijk. Ik vond dat heerlijk om die zwarte zwaan te doen. U kwam niet dichtbij. De gekte, zoals je nu bijvoorbeeld nee, in die film ziet. Nee, dit is ziet. natuurlijk. Zij is een gekte doordat het een ontzettend gefrustreerde vrouw is. En ze heeft een zeer gefrustreerde moeder. Ze heeft een echte balletmoeder. Wat heel erg is als je die hebt. Een balletvader is nog erger. <lacht> maar uh, uh, ze was zelf heel. De, een meisje van 26 jaar. die nog nooit een man aangeraakt heeft. Ik uh, ik vond dat erg vreemd. Ik bedoel, ze ja. was zo proud was, dat. Uh, en ze zit eigenlijk helemaal in zichzelf opgesloten. opgesloten ze wordt inderdaad uh, geïndoctrineerd door die moeder. Die moeder ja. is gefrustreerd als danseres. Haar ja. dochter moet dat waarmaken. Ja. ja, ze heeft inderdaad weinig ervaring in de liefde. Ze is ook heel stil in dat gezelschap. Ja. Ze laat ook alles over zich heen komen. Ja. En wat ik wel typerend voor deze film is... dat Nida vindt niet alleen die, die zwarte zwaan, die, die krijgt een belangrijke rol... maar ook de hele balletwereld wordt dan neergezet. Ook wel licht... Ge, um, ja, ge, ge, um, en, en er zit ook wel een aanklacht in, tegen de balletwereld Ja, en... dat vroeg ik me af, want het gaat ook over jaloezie. Het gaat over de, nou, altijd toch wel die clichés van anorexia-vrouwtjes. Ja. Nou, je, je hebt wel uh, anorexia. Ja? Ik heb ja. heus wel anorexia-mensen uh, meegemaakt dus dat klopt in wel. gezelschap. dat ja. klopt wel. Je kan trouwens aan haar handen zien ook. In de ja. loods, wij konden zien dat ze een anorex was. Ze ja? is ook 10 kilo afgevallen voor ja, ja. die rol. En dat ja. Kan, ja. Maar, maar is het ook een aanklacht tegen de balletwereld? Nee, ik vind het geen aanklacht tegen de balletwereld, absoluut niet. Nou, wat ik er wel in zie is bijvoorbeeld die manipulatieve kant... van die choreograaf die ja. dat eist van die danseres. Dat ze zo, weet je, die doet dat zo gniepig hoe die haar feiten ja, uitloopt... Hij... om er, erotiserend te zijn. Ja, en Dan dat... bijt zij uiteindelijk hem in de tong... en pas dan wordt ze eigenlijk de zwarte zwaan. Dan denkt hij ja. ja, nou heb ik haar waar, ze, waar ik waar haar hebben ik wil. Hebben wil. Ja. Ja. Ja. Dat, dat manipulatieve karakter van die, van die artistiek leider... die het voor het zeg heeft, want voor jou... Tien anderen, weet je, dat is, er komt al één nieuwe ballet, er komt al nou, Dat gebeurt Achtergond. niet zo vaak door tien andere zijn witte en zwarte slanen. <laughs> hoor. Ja, in dit geval ook één andere, hè, eigenlijk. Maar, Eén wel, in, één de, concurrent, één rivaal. Ja, het is dus die concurrent. Ja. Ja. Maar dus, de, bedoel, wat zijn, dat, uh, dat indoctrineren van iemand, dat heb je toch ook uh, in de bijkorf bijvoorbeeld hoor. Pardon? Ja, in de bijkoop is het mij nog nooit heen. overkomen, ik zweer nee, het u. Nee, maar bij personeel, bij personeel dat <laughs> een chef die toch probeert zin te krijgen... dat heb je ook. Dus het is niet alleen, alleen de in de balletwereld. Nee, nee. nee, je maar ziet Maar in de balletwereld, die is wel heel streng. Ja, ja. En dat je ja. afhankelijk bent ja. van een choreograaf om ja. gekozen te worden voor een rol ja. wat hij in jou ziet... Ja. Dat is wel heel ja. belangrijk voor je carrière. Maar we hadden het net even over die anorexia. Die fysieke opoffering waar deze film ook heel erg over gaat. Uh, ze hoort zichzelf uit. Ze pijnigt haar lichaam. Uh, Strookt dat met de dagelijkse realiteit van de danswereld? De balletwereld? Ja, er zijn mensen die anorexia, maar echt weinig hoor. De meeste niet. Nee, nee, nee. maar ook, ook, nee. ook dat pijnigen van je lichaam. Nou, Je, uh, je, je, je, je werkt natuurlijk heel hard. En, ja, wel. maar ja. die, nou, die de nagels, Dat is wij ook wel een keer gebeurd. Ik, ik heb bijvoorbeeld een zachte lik door een infectie gehad. Zo vaak, zo lang. Dat als ik met mijn bed in bed kon ik niet eens een laken op mijn tenen. Met het etterspoor, tussen mijn tenen uit. En ik danste toch. Ik kwam in Jekker Spiller 52 balletten in. 10 dagen, 14 dagen moest ik dansen. Er waren geen dubbelsje Je moet. Ja, dat voortdurend over die pijngrens heen. Ja. Tot bloedens toe. Dat, ja. dat, dat leer is niet iets dat er hier ook overal bloed in die film langzaam overal opduikt. En dat die andere beletfilm waar Alexandre al naar verwees, de, de Rode Schoentjes, heet die ja. niet voor niets De Rode Schoentjes. Hè? Van bloed tot drengte spits, ze zijn De Rode Schoentjes. Ja. Maar Kort... het is niet altijd, hoor, dat je uh, blaar, blaar, als je voelt dat je eventueel een blaar krijgt, dan doe je een, een verbandje om ja. je tenen. Of als dat je, je weer je hele kwetsbare knokkels hebt, dan doe je dat gewoon. Ja. Kortom, is het een aanrader, deze film? Moeten oh. we erheen, mevrouw Radius? Nou, ik, ja, ik zou er wel heen gaan. Ja, voor als je van ja. psychologische trillers houdt, moet je er moet wel, je daar wel heen gaan. Maar en hij, is groot spooky, doek, groot hij is heel spooky, hoor. Hij is heel spooky Ja, maar als je van psychologische trillers houdt, dan moet je er heen gaan. En als je van ballet houdt. Ook, dan moet je ook heen. Ja, doen. dan moet je er ook heen. Ja? ja. Oké. Okay. Goed, hij gaat morgen in première. Dan kan iedereen die dat wil, die of van psychologische trillers houdt of van balletfilms, erheen. Dank u wel, allebei. Okay.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 Dat was Parachute van Coldplay. Het is 5 voor 12. Weet u nog, de KNVB en Bayern München hadden ruzie om Arjen Robben. Hij speelde geblesseerd mee op het wereldkampioenschap... en vervolgens kon Bayern hem een half jaar niet opstellen. Bayern München wilde een schadevergoeding. De KNVB weigerde die te betalen. Een oefenwedstrijd in München tussen Bayern en ons eigen Oranje... dat gaat de oplossing brengen. Daar ga ik over praten met Ben de Graaf, oud-chef sport van de Volkskrant. Dag, de Graaf. Dag. Ja, kun je eigenlijk wel vriendschappelijk spelen tegen Bayern München? Nou, dat is moeilijk, want uh, die Duitsers die hebben op het algemeen wel een uh, bepaalde passie uh, in het voetballen en ook in andere zaken. Waarmee ze ook in vriendschappelijke wedstrijden dus uh, tekeer kunnen gaan. Maar goed, het is een mogelijkheid om, uh, om de schade voor, uh, voor Bayern dan een beetje te beperken. Want die wedstrijd zal al een beetje worden opgeklopt omdat we uh, dan tegen Van Warnwijk gaan spelen. En uh, die Duitsers, die hebben dan uh, prestigestrijd en zo. Mm. Robben zal waarschijnlijk wel bij Bayern spelen, neem ik aan. Ja, ja dat is uh, toch als maar als de vraag. Je, als hij dan, dan niet geblesseerd is. Mm. Maar uh, ja, het lijkt me wel dat hij dan bij Bayern speelt. Het lijkt me niet dat je tegen zijn eigen club gaat spelen. Hij nee, dus is volgende. in dienst van Bayern en, en wordt uitgeleend naar Nederlands Elftal. Mm. Met soms heel vervelende gevolgen, zoals uh, het laatste... Uh, WK is. Ja, nee, goed, dat is de aanleiding voor deze vriendschappelijke wedstrijd. Nog even terug naar Bayern, want ja, uh, uh, uh, ik kan mij nog een uh, vreselijke wedstrijd herinneren, namelijk het afscheid van Johan Cruijff. Ja. En Bayern dat op bezoek kwam volgens mij zelfs in, ja. in, uh, in Amsterdam, Olympisch in de Meert, Olymp Olympisch Stadion was het toen nog. Ja, ja. 8-0. 8-0. Ja, ja, dat was wel een komische uitslag. Ja, <laughs> dat vond u wel een komische uitslag. Kijk, ja, wel, ja, ik kon er nu wel van inzien. Ik krijg het waarschijnlijk niet, maar. die Duitsers dachten natuurlijk. Uh, Ajax dacht natuurlijk. Nou, dat wordt een uh, leuke, gezellige. 1-2-1 uh, van ons of zo. Ja. Yeah. Nee, de Duitsers gingen gewoon volledig uh, in de aanval. En, uh, en scoorden de een naar de ander. Ik het bals in de koolstot. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht wel. ik, dat nee, ik al... ook niet meer. Maar in elk geval, nee. je zou dus ook kunnen denken. Je moet als Nederland bang zijn om ingemaakt te worden tegen Bayern. En dan ben je toch als uh, fietsenweldmeester Ben je daar toch sta je daar een beetje voor aap? Ja, maar die kans is natuurlijk niet groot. Want Nederland zit dan vlak voor het EK in, uh, in, in Polen en in Oekraïne. Uh, in mei uh, volgend jaar. En dan uh, uh, zullen ze dus juist wel. Uh, behoorlijk scherp willen zijn, ook al op een bepaalde plaatsen dus dubieus zijn. Dus er is een concurrentie in de ploeg. Ik kan me niet voorstellen dat, dat er een herhaling komt van de, dat gedoe daar in Amsterdam. Want dat was een heel andere soort wedstrijd natuurlijk. Nou, nou goed, laten we het hopen. Dank u wel. Ben de we Graaf, oud-chefsport van de Volkskrant. En uh, u hoort de tune, dat betekent dat het alweer bijna 12 uur is. Uh, ik vertel u dat straks in uh, Casa Luna uh, Erik Schilp te gast is. Een van de twee directeuren van het Nationaal Historisch Museum. En dat morgen Max van Wezel hier zit. Een goede avond. En het is steen.